Gert Kluut met het NOS Journaal. Altmaar en Zutphen verbieden voor het eerst het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. Blijkt uit de rondgang van het ANP. Vorig jaar gold in 16 gemeenten een afsteekverbod, dat wordt er dus 18. De gemeenten benadrukken dat handhaven lastig is... zolang er geen landelijk verkoopverbod is. Gemeenten dicht bij de grens zien weinig in een verbod... omdat vuurwerk over de grens gewoon te koop is. Rusland heeft vannacht weer een droneaanval uitgevoerd op Oekraïne. 24 van de 28 drones zijn neergehaald, zegt Oekraïne... Of de andere vier drones doel hebben getroffen is niet duidelijk. In de bezette regio Luhansk in het oosten van Oekraïne is opnieuw een Russisch oliedepot in brand gevlogen na een Oekraïnse dronaanval. De olie daar is bestemd voor bevoorrading van de Russische troepen. Op de Maas bij Maastricht is vanochtend een vrachtschip gezonken na een botsing tegen de stuw. Volgens de brandweer werd het ongeluk veroorzaakt door een zeer sterke zijstroming. Het 40 meter lange schip ligt nu op de bodem tegen de stuw aan.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 De Amerikaanse vliegtuigbouw leidt verlies... en er is kritiek op de kwaliteit van zijn vliegtuigen... met name de 737 Max. Boeing maakte verder bekend dat de lancering van een nieuw vliegtuig... de 777X wordt uitgesteld van volgend jaar naar 2026. Verder stopt het concern met de bouw van het 767-vrachtvliegtuig. Het weer, af en toe zon en sluierwolken... vanmiddag mogelijk wat lichte regen, het wordt zo'n 13 graden... Vanavond waren het westen buien met aan zeekans op zware windstoten. Morgen is nog buien maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend.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 Peace. Through the phone. You're at the top of the mountain. Wait for me to come home. Het is is ja. ja. De immens populaire Ik ben, ik we ik ben een zeggen, enorme ja. fan van deze jongeman. Ja, hij doet het goed. Het is het goed. onvoorstelbaar, want hij maakt zoveel uh, uh, uh, verschillende. Nummers ja. die, die, uh, die, die niet op elkaar lijken. En, en uh, enorm talent. En als een score. grote concerten zijn allemaal al ja. uitgekocht. Maar he? hij schrijft ook voor Beyoncé. En hij schrijft ook voor, oh ja? Uh, ja, ja. voor, ah. voor, voor grote namen. Ja, wat en, wil jij nog Ja, nou ja, ja, in zoverre weet ik dat hij bijvoorbeeld na één akkoord. kan niet nummer zo in één keer naspelen. Ja. Dat kan hij dus ook. Ja, en hij knop. kan volgens mij. Is hij ook bedreven als mensen wat zeggen. Dat die stand, standpeden meteen ook het liedje gewoon gaan ja, maken. Klopt. We hebben er in, in ja, Nederland ja. hebben we er ook eentje. Hoeve. die doet dat precies hetzelfde. Ja. Wie doet dat? Colin Hoeven. Als je ja, dus, ja, als als nee. dus een, nee, maar goed, maar die, die man die speelt bij de Nederpop Pop All Stars. Ja, ja. niet te veel over uitweiden. Maar die heeft hetzelfde als wat Ed Sheeran ook kan. Oh ja? Als iemand knap. een verhaal vertelt, kan hij op het moment dat iemand het verhaal vertelt. kan hij meteen het liedje schrijven. Nou, dat, dus is dat, is wel, dat is wel heel knap. Heel knap. Dat is goed, heel knap. Nou, goed, nou, op, op, zeggen, uh, ja, op 11 oktober wordt uh, jaarlijks de Coming Out Dag uh, gevierd. Ja, sinds en, uh, 2009 dus, is dat. Wist je dat? Uh, weet je wie hem in het leven heeft geroepen, Gerrit? Nou? Ronald Plasterk. Je meent? ja, zelf, ja, ja, ja. Wat leuk? Op, in 2009 was dat. Het, uh, ja, Roy is ja. inmiddels aangeschoven. Roy Dongen, welkom Roy. Ja, ja. Dank jullie wel. Dat ik Roy... jij ook, hè? dat uh, Ronald Plasterik hem. Uh... Ja, hij heeft het in Nederland de scholen uh, opgeroepen om daar aan mee te doen in ja. 2009. Nou ja, maar, ja, maar ja. hij heeft 11 oktober uitgeroepen tot Coming Out. Day, hè? De... Nee, dat, dat is het Amerikaanse begrip hoor. Oh, Oké, okay. maar in Nederland dan? Hè? Ja, dat ja. begrijp ik. Nee, ja. ja. ik. En het het ja. jij bent voorzitter van het COC ja. Kernemeland. in, in Kernerland.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 Uh, mm -hmm. En ik denk dat het mee te maken heeft dat het op een vrijdag was. Dat is mm -hmm. natuurlijk niet de dag dat de meeste mensen in nee, de, uh, nee. welzijnsland en uh, overheid en zo nog werken. Uh, dus we hopen dat het volgend jaar. dan is het op zaterdag, maar dan hoeven we het op maandag. Dat het dan drukker is. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk een hoop uh, mensen die tot de LH, BTI uh, en uh, nog wat die behoren. Ja. Die, die al uh, uh, uitgekomen zijn, zeg maar. Op coming Out, die, die dat al achter de rug hebben, toch of niet? Jazeker. Maar Coming Out day gaat eigenlijk meer over de veiligheid om uit de kast te komen. Te komen ja, ja, ja. Uh, dus als je al uit de kast bent... en het is minder veilig geworden voor, om uit de kast maar te komen... dan geldt de, het ook voor jou. Doe eens een voorbeeld van minder veilig. Nou, Er is een heel groot onderzoek gekomen. Het Pink Panel onderzoek. Ja. En daar blijkt dat dus 44% van de mensen... in de LBTI doelgroep um, uh, onveiligheid ervaart... of discriminatie ervaart. De uitgescholden worden. Uh, lastgevallen worden. In elkaar geslagen worden. Bespuugd worden. Um, dus dat is best veel. En, en daar horen 2,7 miljoen Nederlanders bij, heb ik, heb ik gezien. Klopt dat of niet? Zeg je? 2,7 miljoen Nederlanders behoren tot die gemeenschappen. Ja, dat heb je dat is, fout? Het is een ja. schatting. Uh, dat is, dat is, best wel, is wel best ja. wel een ruim begrip. Maar laten we zeggen, 7% van de bevolking uh, valt onder de LHBTI. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Dat betekent. is best veel.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 Mensen. Ja. Uh, en we hebben misschien een klein stukje anders dan anderen. En, maar, dat, uh, maar ik zag dat je gisteren ook nog tijd had. Om, uh, bij, uh, dat was nog niet 11 oktober. Hè, maar uh, ik bedoel, toen was je ook nog bij de opening van uh, Stroom voor de Oort. Gisteravond. Ja, dat was ik ook. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Dus, Even en daarvoor, daarna door naar de politie Kennenmerland. Die voor de eerste keer een coming out day uh, event organiseert. Oh, oh, ja. avonds op het politiebureau in, uh, in Haarlem. Oh. Voor de hele regio. En uh, met trots kan ik stellen... dat. Daar ben daar je ook heb, nog geweest. Daar ben ik gisteravond nog geweest. O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 Uh, voor alle dingen die we samen doen met roze in blauw. Om uh, discriminatie of geweld of andere ja. dingen te bestrijden. Nou, de politie is de beste Goedor. vriend, hè? Ja, ja. Ja, in ieder geval de taxichauffeur die voor wat ik gedaan had. Ja. <laughs> Toen ik daarheen ging. Ja. Maar ze uh, zegt, hij, het is niks ernstig, Het is een ja. Ja, ja. Ja, En maar... het leuke was, de, de, het raadhuis had de vlag ook gehezen, De regenboogvlag. Ja. ja, dat is een goede vraag. En raad, want... dat, dat regel jij dan? Uh, ja, nou, dat, dat regelt niet ik. Want uh, uh, onze burgemeester David Molenburg is de portefeuillehouder voor het Regenboogbeleid. Inclusie, ja. Inclusie. En die, uh, die heeft dat gedaan. En dat is ook een hele, ja, uh, uh, best wel pittige toespraak ook uh, uh, gisteren. Dus het was een, ja, uh, yeah, het was, was fijn dat het er was. Mm -hmm. um, en het gaat natuurlijk niet alleen om daar te zijn, maar het gaat ook om die boodschap die je daarmee uh, wil uitdragen. Ja, precies.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 toen ik zelf uit de kast kwam, was ik 24. Want ik kende niemand die gay was. Toen ik mijn eerste vriend kreeg en een huis wilde gaan kopen... konden we dat niet samen doen. Want was dat was... in Zandvoort ook of niet? Of? Nee, nee, oh. ik, ben, ik ben niet in Zandvoort geboren. Nee nee nee. nee, nee. Okay. nee. <laughs> um, maar dat was gewoon wettelijk. Hè? Bedoel, je, je had helemaal geen homohuwelijk. En nee. Uh, nee, samenleven was nee. heel erg lastig. Ja. En als je een huis ging kopen... dan stond er in de eerste regel van je testament... of je wettelijke erfgenamen alsjeblieft wilde afzien. Want anders dan, als je overleed... dan kreeg je partner niet ja. de helft van je huis. Maar dan kregen de andere mensen...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 Ja, ik doe dus zelf, je hoort mij al als als continu praat over de mee. Ja, ja, dat is veel uh, duidelijker. Ja, daar moet je weer een lettertje bij doen. En eerst waren het vier letters met een plusje, toen waren het vijf letters met een plusje. Ja, ik uh, kan er dan gebruiken, ze nu zeven letters met een plusje. Ja, uh. ja, je moet het ja, bijna dus... uit je hoofd leren nu. Dat is ja, uh, nog uh, uh, lachen, jij, jij bent er een dag mee bezig natuurlijk. Ik wil even naar de Pride gaan. In stamford is dat een begrip al, hè? Ik bedoel... Uh,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 Ja, ik ben de voorzitter van de nou, Pride ook, uh, Haarlem. Ja, ja. Uh, en we hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld Jelmer Koper... die, Jelmer, die, die, die ja. actief is op de socials en dat soort dingen. Ja. Ja. Die doet dat ook voor, voor Haarlem. Je, je werkt samen met elkaar, uh, met ja. een kleine regio. Haarlem is ook al jaren sponsor van de Pride in Zandvoort. Okay. Dus zo werk je gewoon met ja. elkaar samen. We hebben ja. een paar landen, die werken ja. allebei de regio's. Ja. Ja, ja. ja, dus dat ook ook is ja. vanzelfsprekend ja. om uh, heel veel dingen samen te doen. Ja. Dezelfde veiligheidsregio, ja. politie. Ja. De komende Pride, dat wordt een speciale. Of is dat over twee jaar?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 we onze schouders eronder kunnen zetten en dat we het beter kunnen doen. Ja, maken. begrijp ik. Oké, okay, nou Roy, hartelijk bedankt. Ja, Hartstikke je komst en uh, ik wens u nog een heel goed weekend. En een goede uitzending. Ja, dat gaat helemaal lukken. Ja, maar ja, dank okay. je wel. Heel goed. We gaan weer even naar de muziek. En, uh, ja. ja, ik heb uh, REM. Dat, dat hoor klopt geel. ik heel. Klopt dat? Klopt. Op dat? Ja, op losing My religion Ja? Ja, ik hoor het ja, uh, druppelen. Dat, dat is de lange versie, uh, Ger. Ja, waarschijnlijk de lange versie. De live festival, 20 minuten. Dat is een REM, dus. Ja yeah. yeah Staat dat nou voor, uh, staat dat nou voor uh, Rapid Eye Movement of niet? Ja, precies. Dat, maar dat, dat iets bij de groep ook zo. Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, prima. RDM, ja, ja, ja, ja. oh, rapid Movement. Nee, maar de, eye movement. ze maken mooie, mooie muziek ook. Zeker weten. Ze hebben mooie muziek gemaakt, volgens mij oh. bestaan ze niet meer hoor. Nee, maar goed, uh, ze, ze maken. Hun Mooie muziek. Hey, we Goed, hebben uh, nog steeds Stanford Art 2024. En uh, ja, Carina. Karina. hele weekend uh, ja, dit weekend. Ja. Dag Carina, goedemiddag, uh, goedemiddag. Daar weer hoor. Ja, nou, ik sta hier bij een, een topkunstenaar, Rogier Cornelissen. Okay. Hij is niet de bloemetjes buiten aan het zetten, maar de vogels buiten <laughs> aan het zetten. Hij heeft uh, uh, zijn uh, kunstwerken in het uh, groot gemaakt op karton. En die zet hij dus nu buiten ook. Uh, als eyecatcher. Oh, is maar goed ja. dat het niet regent dan, hè? Ja, karton, nee, we, ja. We, zijn, we zijn blij met het weer. Ik begrijp, ja, ik begrijp het, het. Maar, ja, begrijp maar het. Uh, Rogier, ja. <coughs> jij maakt elke dag een vogeltekening, hè? Klopt, ja. Dat doe ik al bijna vijf jaar. Maak ik iedere dag een uh, dagvogel, noem ik dat. Dus dat is een... Oh, daar gaat niet. Ja, er staat uh, een beetje wind. Ja, dat <laughs> waait een beetje. Moet ze nog even vastzetten. Ja.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 Supergoed. Leuk hoor, leuk. Allemaal kijken. Oké, okay, ja. ja, want ik, ik, ik las ook nog ergens dat uh, kinderen van de Stamfordse basisscholen hebben tasjes beschilderd En uh, die zijn voor 5 euro te koop bij uh, Wijn aan Zee en in de kerk. En dan krijg je ook nog een prachtig uh, programma boekje erbij, hè, volgens mij. Dat zit Precies. er dan in. Nou, dat ja. is uh, hartstikke leuk. Het uh, is zo goed georganiseerd. Ja, uh, en zo uh, moet je ook de kinderen erbij betrekken. Dat is heel slim bedacht allemaal. Uh, wij, wij, wij komen er straks nog even bij je terug. Uh, ik denk zo, zo rond die over 12 uh, ongeveer. Hartstikke goed. Uh, dus dan horen we uh, meer van jou. Uh, dan loop ik even weer naar een andere kunstenaar. Hartstikke Heel goed. Wel. Carina, tot Heer. straks. Dank tot je ja, wel. Dank hoi, hoi. Oké. Okay. Hoi. Ja? Ik denk. Ik, ik, ik denk, nee, ja, we, ik denk uh, jullie gaan nu iets aankondigen. Nou ja, we hadden het over een vogel. In oh het beklag, ja, we hebben het net over vogels gehad. En Skinny Love heeft daar een mooi nummer over gemaakt. Birdie. Ja, Birdie. En het lijkt wel of het zo moet. Ja, leuk. on a is niet... Nou ja, dat weet je. Je hebt, ja, een je droog, je ja, hebt natuurlijk een golfer. Ja, ja, ja. ja zeker. Hey, we uh, hebben we iemand aan de lijn? Uh... Ja, we hebben Willem van uh, der uh, de Stoot aan de lijn. Uh, en ik, Willem dacht, ik dacht het, maar ik hoor dus nu oh. het, uh, in gesprek. Toon. Hij heeft hij oh. hem oh. Erop, ja. gegooid. Nee, erop gegooid? Nee, hij heeft hem erop gegooid. Bellen maar even opnieuw. Ja, gaat, maar even. Komt precies. hij meteen in de uitzending? Ja, precies. We gaan met Willem ja. praten over een aantal zaken. Hij heeft de bramenactie actie gehad. Precies. En de opbrengst was voor de plezieraarstil, inderdaad. En we gaan over de hekken. En we gaan over de hekken praten. Over de hekken? Van ja, de, de dus, natuurbrug... De periode, uh, Want die moet voor het eind van het jaar moet die open. Nou ja, Als het dat wil is. Dat, is het nu. Ah, dat wil Willem. Is uh, Willem aan de lijn? Ja, ik hey, ja Willem. Goeiedag, ja, we willen met jou over een aantal dingen praten. Laten we even ja, beginnen met uh, een actuele zaak. Dat is uh, de, waar jij ook al uh, voor inspant. Is, zijn de hekken rond uh, de natuurbrug over het spoor? En ProRail zou daar hekken plaatsen, hè? Maar nu hebben ze ja. weer laten weten dat ze het voorlopig niet gaan doen. En nee, dat wordt... voor de vijf... ik, ik heb vijf... de indruk gekregen dat jij er niet blij mee bent. Nee, ik ben, ben niet teleurgesteld, zoals hij antwoordde. die meneer Holman, maar ik ben woedend. Woedend zelfs, kijk eens aan. Ja, het is vijf keer nu uitgesteld, hè? Ja, nou, dat is de reden. Wat geven ze daar eens reden die, op? Ja, ze, ze hebben weer andere smoesjes over uh, dat het uh, Natura 2000-gebied is. Er is gewoon geklets. We hebben eigen grond op het spoor. En daar kan er gewoon een hek plaatsen. Ja. Ik heb PWN ook gisteren een mail gestuurd de met de hey, Filipin. Zijn jullie er tegen dat daar een hek komt? Dus ik ben benieuwd uh, hoe ze maanden gaan antwoorden. Maar ja. wie, wie, wie is er verantwoordelijk voor? Uh, maar, meneer uh, de regio-directeur van ProRail.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 Een gevaarlijk, ja, tuurlijk. Ja, want jij hebt jij, jij er ook kinderen op het spoor zien spelen, et cetera. Ik heb wel eens kinderen, ja, kinderen. Uh, uh, mijn zoon was een keer een, uh, een feestje bij een vriendje. En met zijn mannetje waren ze toen in het bos aan het spelen. En daar waren ze een stoppertje doen. En doen. Maar dan waren er twee jongetjes op het spoor achter een bosje aan het spelen. Ja, en dat toen is zo. Uh, zoon en nog een vriendje, kom op, vandaan, dat is best gevaarlijk. Ja. Kom er vandaan en nu is later uit de trein. Ja. En toen ben ik ben het geluid eigenlijk naar uh, Joop Berens uh, geweest. Er, gegaan, Destijds wethouden. wethouden, ja, dat klopt. Daar werden ze kijken. En binnen tien dagen werd het hek neergezet het van 700 meter, 6, 700 meter. Ja. Maar staat, vertel eens precies waar die staat. Uh, aan de, kijken, je hebt de, als je tunneltje bij de Keesumstraat bent, ja. de dan is het de linkerkant naar de Natuurbrug. Oké. Okay. Er is de, de Natuurbrug het over de het spoor, hè? He? Ja. Ja. Maar nee, had ik had toen ook begrepen, hij de andere kant zal ook nog geplaatst zijn. Maar dat kan dat ik nog dus later. Ja, ja. Bij het dus bij vissers, Visserspad? Ja, bij het Visserspad. Okay. Daar ontbreekt nog zo'n 600, 700 meter hekwerk naar de natuurbrug. Nou ja. En als je van de, de Stammeslaan van het fietspad afkomt en je rijdt zo naar het Visserspad, dan kijk je zo tegen die, de spoorlijn en dan zie je dat er geen hek staat.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 Uh, groter dan salamanders of wat weet ik het allemaal, maar uh, hekken kunnen daar niet doorheen. En dat is al nee, hoe lang al? Elf jaar is. zo? Het is, staat er al elf jaar. Het was een tijdelijk hek. En het staat er nog na elf jaar. En uh, er kan er ook geen vos doorheen. Er kan ook niet de konijn doorheen. Een dikke muis kan er niet eens doorheen. Nee, maar... Dus, uh, het moet gewoon weg. Ja, en, en, en Moraes heeft gezegd van het moet voor het eind van het jaar weg. Anders ja. gaan we een rechtszaak aanspannen. Ja, ja. Dat klopt, dus, hè. En uh, de, de, de, de, de, ja. Denk, ah, je, denk, je dat ze daar, denk je dat ze daar uh, wat mee kunnen bereiken? Ja, ik zeker weten. Ik ben heel positief trouwens. Oké. Okay. Ja. En, en waarom is het zo belangrijk dat het hek uh, wordt geopend? Nou, dit zijn, Kijk, we hebben niet meer te veel damherten. We hebben er nog duizend. Nee, er dus ja, zijn er een hertenbief. hoop afgeschoten in ieder geval. Ja, er zijn er, er 17.000 afgeschoten. 17.000? Yes. 17.000. Zo. Ja. Ik heb de tellingen al wel. Uh, dat zijn een hoop hertenbiestukjes. Ja, maar dat is. <laughs> Er waren toen te veel, zuizen en nu zijn er nog duizend en ze moeten naar 800. Nou, ja. gooi dit niet open, geef ze meer ruimte. Daar ja. is het de brug voor gebouwd. En, en, voor en de, dan, de, dan zou ook uh, de wolf kunnen komen. De wolf, ja, die is ook welkom in de natuur, hè.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 Ja? En, die, maar die zijn het ook niet met elkaar eens, hè? Pw en, en, nee, nee, nee, nee. Maar dat zijn ze in de politiek niet, maar ook niet uh, met, allemaal met elkaar eens, nee. Nee, ja, want... Uh, uh, het ja. gewoon, uh, allemaal moeten ze met elkaar eens zijn, ja. samenwerken. En ja. dan los je een heleboel op. Ja, want als we het over politiek hebben, dan... Uh, want jouw jou, uh, kritiek op uh, bijvoorbeeld de burgemeester is ook niet mals, ja. uh, Willem. Nee, dan uh, ja, da, da, da, da, da, da, zit je op Facebook een uh, beetje de, de burgemeester uit te schelden. Denk je dat het een goede zaak is?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 op uh, bij hem komen met hey, met je praten nou goed waar we over praten ja je hebt ruzie met je, je boven je, je overbuurvrouw die was vorige week bij me en met een zielverhaal sou de op ja maar goed uh, maar, uh, man, hou op. er zijn natuurlijk gesprekken waarin, uh, waarin je oplossingen kunt bedenken maar goed dat is gepasseerd eigenlijk vind je nou nee, maar ik was slachtoffer, zij was de dader. En dan moet je niet gaan omdraaien. Oké, okay, nou ja, goed, we gaan het niet op, op de radio uitvechten. Want we gaan sluiten met jou over een, een ja. heel een ander uh, onderwerp. En dat is, dat is de Brame. een mooi onderwerp. De dat is Brame. Een mooi onderwerp. Ja, want daar ben je, je heel, druk, heel druk mee geweest. En waar uh, nou ja, ja. je, en ben je elk jaar weer over? Ja, elk rood. jaar. En, en, en je bent nu bij het uh, dierenasiel geweest. En ja. uh, die heb jij een check aangeboden van 2800 euro.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 Ja. En, en uh, nou, die kregen dan een lunch uh, van een cateringbedrijf aangeboden voor, door de dierendokter. Ja, ook was... leuk. Ja, ja, ja. Ja. Iedereen zat op een mieten, iedereen was vrolijk. Ja, leuk. Ah, mooi. Want hoe lang, ja, ja, lang duurde het nu al, uh, Willem? Vijf, zes jaar ja. of zo? bramen ja, zoeken? Ja, Bramse, stop maken en Stem? Uh, nou nee, ik ik, ik, ik, ik doe ik al 60 ja, jaar. Ja, dat begrijp ik, maar voor het, voor, het, lang, voor het goede ja. doel bedoel, bedoel ik? Zes jaar het nu gedaan. Zes jaar, inderdaad. Zes nou ja, Huis in de, de, de Duin keer, keer, hebben we het een keer gehad. En, ja. Uh, vier, uh, ja, drie, vier keer zelfs. Ja. Eén keer met Liam zelfs. Want ja. toen had Liam ja. het, het geld al binnen. En toen hebben we het ook overhandigd. Leuk bij, hoor, ja, leuk. En het dierenambulance. En volgend jaar zoeken we weer een ander doel. Ja. Uh, even... keer... ZFN misschien en... is een leuk doel, of niet? Wat? <laughs> <laughs> ZFN, nee, overigens een grapje, hoor. Maar, uh... nee, maar jij, bent, jij bent even... Dan moet je de... maar bij de, bij de burgemeester. Ja, dat Dan begrijp ik. Ja. Ja. Ja. Jij bent van de weinigen die, die Bram mag plukken, Want dat mag ik, niet meer, uh, hè? Ik heb toestemming heleboel op een heleboel gebieden. Oké. Okay. En, uh, en die heb ik netjes ook uh, kort geleden bedankt... dat, en, uh, dat ik een opbrengst heb, wat de opbrengst was... en waar ja. het is gegaan. En ze waren volgend jaar, ben je weer welkom. Ja, ja want ik, jij wilde nooit zeggen waar het is, maar ik hoorde van iemand waar het, waar het is. Dus ga ik zo ja. even, even bekendmaken. Nee hoor, dat ja. <laughs> ga, ga <laughs> dat ik niet doen. Ik, ook, ik van week bij een gebied, staat -Wolf weer dan, ja. waar je niet mag plukken. Als je daar plukt, krijg je 4100 euro boete. Goeiedag. En daar heb ik vorige week... je een stap voor maken, teken. Willem. <laughs> 4100 euro, moet je een voor maken. Ja, ik liefde tegen het lijf en uh, ik zie ik stelde dus over een verhaal over de, uh, de opbrengst en dit en dat, naar nou, goede doelen. Oh, wat goed, oh wat goed. Ik, uh, toen had ik al een toezeg mondeling toezegging van twee boswachters. Oké, okay. ja? nou prima. Ja, mooi van mooi. Van, uh, van midden daar. Ik zal het gelijk noemen. Nou, als je ja. nog maar wel, wat, als nog wat laat, laat hangen voor, uh, voor de vogeltjes maar... en de beestjes. En de... Precies, de volgende dag kwam er een mail dat ik geen toestemming krijg. Oh, <laughs> weer dacht blijkbaar op. Ze hebben met de grote baas uh, van Staatsburg. Okay. Goed, Willem. Hey, uh, Dank mag je jou wel. hartelijk danken dat je de, de tijd voor ons hebt vrijgemaakt en uh, okay. ik wens je nog ga gaan een gaan. heel heel fijn weekend en, uh, en wees een beetje lief voor de burgemeester. Nou, ik moet ja, uh, ik uh, uh, uh, naar de naar de je? en mijn heesters vanavond in okay. Amsterdam. Komt uh, ja, genieten. En, en, en wees een, be een beetje lief voor onze burgemeester, hè? Ja, dat maakt ik zilverlaag. <laughs> Oké, okay, Willem. Hey, dankjewel en een goed weekend Dankjewel. Oké, okay, bye, bye. Da. bye bye. Da, da, da. Doei.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 You know we've got to find a way to, to bring, bring some love and get the other day. Pick it and pick it sad. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what I can't see Marvin Gaye. Marvin Gaye, ja. ja, dat, is wat ja. Voor, dat is wat voor Roy. What's going on? Hé? <laughs> wat? Marvin Gaye? En <laughs> <laughs> ja. uh, What's going on? Is ja. Een hele grote hit van hem. Uit, af -fruis, af -fruis. uit de 70e jaren. Ja. En, uh, weet, je, weet je dat Marvin Gaye in Ostende heeft gewoond? Is dat zo, zo? Ja. En hij is was, was enorm verslaafd geweest I aan de heroïne. Ja, iedereen mag fouten. Ja. En toen je. uiteindelijk is hij doodgeschoten door zijn vader. Ja, dat, dat heb ik wel eens uh, ja. gelezen. Ja, je hebt ja. geen leuk leven gehad. Uh, nee, maar, terwijl hij heel aardig kon zingen. Toen het afgelopen was, toen uh, <laughs> had hij weinig last meer van. Nah, nee, het nee, dat was klaar. <laughs> uh, hey, ja. Wie hebben we aan de telefoon? Ja, wie hebben we? live. Ja. Karina, hallo vanuit het LDC Zandvoort. Ben je nog ja. steeds bij het LDC, Karina? Uh, ja, want ik ben hier uh, echt nog gewoon nodig. Uh. Oh, nee. ja, ja, dat kan uh, ik me, me voorstellen. Uh, je kunstkast in orde maken. Oh ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, even mensen helpen met uh, deuren openen. omdat ze hun spullen even. Ja, dingen vastzetten. spullen uh, even weg willen leggen. Maar ja. zijn het deuren die voor anderen gesloten blijven? Of? Juist, ja. Kijk. Dus, uh, ja het, het begint om 12 uur, hè? Dus, uh, ja, dus het is bijna. Nog een kwartier, ja, ja, ja. En er is zelfs al iemand die al nu al iets verkocht heeft aan een medewerkers. Echt waar? Restaurant. Nee. Oh. Daar ga ik zo naartoe, maar ik sta, zit hier naast Jill. Uh, Jill Romein.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 Ja, mooie Absoluut. expositieruimte geworden. En dat doe jij niet eens mee, Carina, want ons waren een het. 81 uh. geweest. Dus, uh. Ik heb, uh, heb vorig jaar meegedaan, ik was heel ja, cool ja. En Er was bijna iemand die iets van mij kocht. Maar, ik dacht, net nee, niet. Ik dacht niet, aandringen, en toen heeft ze het weer teruggelegd. Oh, <laughs> ja, uh, dat was die... ik, oh, wat uh, Maar wat maak jij zelf? Ja, ik uh, maak dan uh, bloemenschilderijen. Ja? En... Uh,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 En ik heb ook niet echt tijd gehad om uh, rustig te gaan schilderen, hoor. Nee, nee. Ja. Nee, ik nee, heb het heel veel in mijn hoofd. Je hebt het druk, hè, he? als uh, onderwijs dat is. Ja, ja, ja, ja, nog ja, niet. Ja. Ja. En een razende reporter van ZFM natuurlijk. Ja, ook. Ja, dat is het, ja, dat is ja. het. Ja. Maar ja. Nou, ik hoop jullie straks wel echt te zien. Ja, misschien komen we wel even langs. Dat uh, is een best kunnen, ja. ja. Bijzonder bedankt voor, uh, voor je aandacht. Oké, okay, dankjewel, Carina, ja. voor je bijdrage. Ik heb nog een, uh, een laatste groet van uh, Hans. Van Pelt. Oh, van Pelt, ja. Nou, Doe ja. ja, hartelijk de goed de ja, ja, Maak, dat maak dat mooie tekeningen. Hé, he? hey, hartstikke bedankt, want we gaan er bijna uit. We gaan nog even een uh, nummer draaien. Oh, ja. En dan oh, okay. uh, is het nieuws er alweer, hè? We gaan, uh, ja. uh, gaan naar ub Jubi 40. ub 40. Okay. If it, it, it happens again. Als het nog een keer gebeurt. ja. Took this thing, been left out in the cold. Got yourself to blame. But believe me, if it happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. When you're stuck in the back and it's hot in the wind, then it's time to move along. If it happens again, I'm leaving. I'm back to my things ain't gone it Happens again. I won't say I told you, sir so. I won't say I told you, sir No more Spanish in the works or the work's been done With your face rubbed in the dirt I'm sure for everyone But believe it, it happens again I'm leaving. Is it said, I'm gone When it compromises The that you say There's been going on too long If it happens again I'm leaving I'm back to my things like God. If it happens again There'll be no looking back And I won't say I told you so Nou, Hans, dat was het weer. Voor ja, dat een beetje... Goedemorgen Zandvoort. En uh, ik hoop uh, dat we snel weer bij elkaar komen. Ja, dat en, zou best kunnen. Misschien, volgende week, het... je Misschien je je volgende week is... al. Misschien volgende week al. Het blijft altijd We gaan het per week bekijken. Nou, Precies. dit was in ieder geval een leuke uitzending.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 Dus, uh, Absoluut. En, uh, en jij uh, schrijft ook weer voor de krant, hè? Ja, ik schrijf voor de krant inderdaad. Ik ook trouwens. Ja, ja, Die gaat vanmiddag nog naar het voetballen toe. Naar ja. uh, stand, uh, SV Stamford tegen VSV. Altijd lastig, want VSV staat bovenaan, heb ik VVSV, uh, begrepen. VVSV, Zo, VVSV, Dat is bovenaan. leuk. Dat is leuk. Het begint om drie uur. Dus Wie is VSV? Broeker uh, uh, Sportvereniging. Ah, felt, ja, nou, dan, ja, dan ja, weet ik het hier Wacht even, schrijf het even op.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 Ik heb nog nooit een ze finale, finale, finale wk finale 74. Nee, nee, nee, nee, ook niet. <laughs> jo, neesjes hebben ze nog herdacht. Nou, ja, die, die naam komen, die, die, die naam ken uh, ik de wel. De ja, die naam ken je wel. Ja, ja uit die ja, tijd, we, tijd ken je die namen wel. Ja, we ja. zijn er hoor, want we, anders gaan we ja. straks ja. dwars door het uh, nieuws. Ook, heen. Dat lijkt ik me niet heel erg Iedereen is oh, het me van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.